alegría, Macarena, que tu cuerpo es right. pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala right. tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! I Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Vancouver zijn op weergaloze wijze de Olympische Winterspelen geopend. Nadat de atleten en begeleiders waren binnengekomen... was er een grote show met onwaarschijnlijke effecten muziek, zang en dans... Bij het binnenkomen van de ploegen was er een ontroerend moment toen de afvaardiging van Georgië binnenkwam. Iedereen stond op uit respect voor de Georgische rodelaar die de afgelopen dag verongelukte. Na een aantal toespraken kwam de fakkel het stadion binnen. Het Olympisch vuur werd daarna ontstoken door beroemde Canadese sporters onder wie ijshockeylegende Wayne Gretzky. In de Afghaanse provincie Helmand is het aangekondigde NAVO-offensief tegen de Taliban begonnen. Ruim 7000 militairen hebben de aanval geopend in de stad Marja. Dat is het laatste bolwerk van de Taliban in Helmand en ook het centrum van de opiumteelt. Bij het Centraal Station in Den Haag komt een 93 meter hoog gebouw te staan van architect Rem Koolhaas. Het bestaat uit drie torens met erin woningen, winkels en kantoren. Het Haagse gemeentebestuur heeft het ontwerp gisteravond goedgekeurd... De bouw moet nog voor de zomer beginnen en moet over vijf jaar klaar zijn. Een Amerikaanse vrouw heeft Toyota aangeklaagd voor de dood van haar man. Ze zegt dat haar Toyota Prius uit 2006 in december uit zichzelf op hol sloeg en een andere auto ramde. De vrouw van 67 eist een schadevergoeding. Hoeveel is onbekend. Toyota heeft de laatste weken miljoenen auto's teruggeroepen wegens mankementen, maar de Prius uit 2006 zat daar niet bij. Een groot deel van Nederland maakt zich op voor het carnaval, honderden plaatsen hebben. In honderden plaatsen heeft gisteravond de lokale prins carnaval de sleutels van de stad gekregen, waarmee hij de komende dagen officieus de baas is. In de Brabantse gemeente Zomeren is vanochtend een bijzondere bruiloft. Prins John de Neugste trouwt daar met zijn prinses Petra. Het weer, het vriest nu ongeveer 4 graden, later vandaag af en toe zon, maar plaatselijk ook kans op lichte sneeuw. De temperatuur ligt dan wel rond het vriespunt. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Zandvoort in 2010, al 20 jaar live. we met nu, Zandvoort in de ochtend.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 Live in Zandvoort en jij bent, jij bent erbij. Mee, mee, mee. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quieras. Ay ay ay ay ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Dat is een heel andere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 Hacer burbujas y amor oh, oh. I'm a soldier No so way for love to go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 In the studio Snap, snap Do that shit on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 in your hands and the old men playing checkers by the trees